Hij stond aan de waterkant, hij drukte zacht haar bleke hand, want er loeide de sirene, geheel door troefheid overmand. Zij dacht hoe het wijde watervlaag, het allermooiste in haar bracht, bewonderend keek ze op het hem. En sprak vol droevenis met tranen in haar stem. Ach, waarom gaan wij voor goed van elkander? Jij weet niet hoe ik in stilte lijkt, want in mijn leven komt nooit weer. Ineens Een zeemans hart roept alleen om de wijde oceaan en van beloften aan de wal. Daar denkt de zeeman niet meer aan, Ach, waarom ga. Jouw jongen geen verwijt, maar zal je toch van tijd tot tijd Aan deze ogenblikken denken, hoe of mijn hart van weemoed gereid Ik weet we zijn te ver gegaan, maar ook zo is nu ons bestaan